We hebben het zo goed in Nederland, oh ja. We zorgen voor iedereen van verland. land. Onze eigen kinderen, ach, die moeten maar wachten. Eerst de gasten van buiten, die hebben hoge standaarden. Nederland, Nederland, wereldwijd zo goed bezig. Het is pas echt eerlijk Onze gasten krijgen luxe hotels en cruiseschepen Terwijl onze mensen maar bij de ouders moet blijven wonen De leugens van de regering Het vernietigen van ons land Systemisch worden onze normen en waarden kapot gemaakt En onze tradities als schande neergezet Kom maar binnen, het midden-oosten zonder vrouwen zonder kinderen dat vinden we niet Storen: cruiseschepen in de haven vijf sterren hotels op stand onze jongeren die zoeken maar een garagebox in dit land en als ze dat dan vinden waar het eigenlijk niet mag komen de ambtenaren snel met heel veel machtsvertoon betalen jullie maar roepen ze met dreigende toon dwangsommen en gijzeling dat is het nederlandse antwoord van de ambtenaren Waarbij de ouders moet blijven slapen Oekraïners krijgen huizen Helemaal gratis, natuurlijk Eten van topkwaliteit Dat is pas werkelijk fantastisch Werk je hier? Hou je geld maar Geef ze alles cadeau Terwijl onze ouderen In de kou zitten Met hun handen blauw Ambtenaren leven als kool. Salarissen. Vriendjes, politiek en financiële belangen, dat blijft maar groeien en bloeien Netwerk corruptie floreert, wij betalen de rekening Voor een dure auto's en vakanties, naar verre orde Ze We genieten op onze kosten en lachen uit We zijn zo kul, zo goed, zo sociaal Maar kijk eens naar ons eigen straatbeeld Huisjes, melkers, energie, armoede Terwijl er miljarden over. Verdwijnen en tassen vol miljoenen wegsluit En zijn behoefte doet op een gouden wc Onze eigen kinderen vragen Pap, man, wanneer krijgen wij weer een leven? Maar het antwoord is altijd later, schat Misschien over twintig jaar Want eerst moeten we zorgen voor iedereen van ver weg Dat is pas echte solidariteit, toch? Terwijl de ambtenaren nog een luxe catering laten bezorgen op onze kosten Nederland, Nederland, wereldwijd zo goed bezig Miljarden naar Oekraïne, dat is pas echt eerlijk Onze gasten krijgen luxe hotels en cruiseschepen Terwijl onze eigen jeugd maar bij de ouders moet blijven slapen Nederland, Nederland, wereldwijd zo goed bezig Miljarden naar Oekraïne, dat is pas echt eerlijk Onze gasten krijgen luxe hotels en cruiseschepen Terwijl onze eigen jeugd maar bij de ouders moet blijven slapen Dank u wel, overheid, voor uw koelheid. Dank u wel, ambtenaren, voor uw service. Dank u wel, beleidsmerkers, voor uw visie En vergeet vooral niet, wij betalen de rekening wij betalen de rekening, wij betalen... Waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat Geven we wat we zelf niet hebben Een vreemd soort liefdadigheid Mijn dochter slaapt nog bij ons op zolder 26 kan geen huis betalen De kachel staat uit om te besparen Haar toekomstdromen beginnen te verkillen Maar kijk daar! En een dikke leasebak Betaalt van mijn belastingcenten Lacht me uit als ik om hulp vraag Regels zijn regels Roept hij streng Als ik iets illegaals probeer Terwijl hij zelf de wet buigt Voor zijn vrienden in het netwerk Mijn handen zijn blauw van de kou Mijn hart is koud Dit is het nieuwe Nederland Waar buitenlandse zorg gaat pijn doet Waar naar ander Onze eigen toekomst kapot maakt Het grote gelijkheidslied Ironisch Eén voor allen Alle voor één Tenzij je Nederlands bent, dan ben je de sjaak Oekraïners Die krijgen een gratis huis Nederlanders Die mogen de hypotheek sluiten Serieus Die krijgen cruisegeven onze die krellen gend er niet Afgaat ik je kwijt, de vijf stellen zeven Toen ze ouderen, je in de touw de winter Mijn vrienden in het beste Mijn handen zijn blauw van Mijn blauw van de kou Mijn handen zijn blauw van, van de kou Mijn hart is koud van het onrecht In dit land van tegenstrijdigheden, Waar solidariteit slechts één kant op gaat We spenderen wat we niet hebben Aan mensen die we niet kennen Terwijl onze eigen kinderen wachten Op een kans die nooit komt aanrennen Dit is het nieuwe Nederland de zorg binnen gaat spijn doen. Waar gulheid naar anderen onze eigen toekomst kapot maakt. Het grote gelijkheidslied. Ironisch.